Wat er moet met het nrs journaal Net als bij mensen neemt ook bij huisdieren de vaccinatiegraad af. Door verhalen dat de inentingen schadelijk kunnen zijn. Een hoogleraar infectieziekte aan de faculteit diergeneeskunde in Utrecht... zegt tegen Nieuwsuur dat er ziektes bij honden terugkomen... die lang niet voorkwamen in Nederland. Het inenten van huisdieren is in Nederland niet verplicht. Wel adviseren dierenartsen tegen sommige ziektes... jaarlijks of driejaarlijks te vaccineren. De man die vorig jaar in Brazilië president Bolsonaro neerstak... wordt voor onbepaalde tijd opgenomen in een psychiatrische gevangenis. Hij is ontoerekeningsvatbaar verklaard. Bolsonaro gaat in hoger beroep. Hij is ervan overtuigd dat een politieke tegenstander achter de aanslag zat. De 41-jarige dader stak Bolsonaro neer bij een campagnebijeenkomst. Die moest drie weken in het ziekenhuis herstellen... en woon vervolgens eind oktober de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Een automobilist heeft in een woonwijk in Rotterdam vanmiddag negen auto's geramd. De man zonder rijbewijs reed met een gestolen auto tegen het verkeer in en botste op auto's en fietsen. Er is niemand gewond geraakt. Volgens ooggetuigen had hij gedronken. Er lagen drankflessen in de auto. Toen de man van 23 zichzelf had klemgereden, hebben omstanders hem uit de auto gesleept. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Tennis Kiki Bertens heeft voor het eerst in haar carrière... de finale van het grastoernooi van Rosmalen bereikt. De nummer 4 van de wereld versloeg Jelena Ribakina uit Kazachstan in twee sets. De Amerikaanse Alison Riske is de andere finaliste in Rosmalen. De drie wedstrijden die ze eerder tegen elkaar speelden won Bertens alle drie. Het weer nog vanavond brede opklaringen, maar ook stapelwolken... en in het zuiden nog kans op een bui. Morgen schijnt geregeld de zon, in de middag plaatselijk een bui dan. Het wordt ongeveer...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 Does lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM. Spindarella, cut it up one time.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 Shows. Many will know anything goes Let's tell it like it is and how it could be How it was and of course how it should be Those who think it's dirty have a choice Pick up the needle, press, pause Or turn the radio off, will that stop us, Pep? I doubt it! Alright then, come on, spin! Let's talk about sex, baby! Let's talk about you and when me Let's talk about all the good things all the bad things that make me Let's talk about sex Let's talk about sex, a little bit, a little bit, let's talk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 So she should have been glad. But she was mad and sad and feeling bad. Thinking about the things that she never had. No love, just sex. followed next with the check and the notes. That last night was dope, so dope, dope. Take it easy. Let's though. talk about sex, baby. Yeah. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Come on. Let's talk All the ladies, let's talk about sex All right, ladies, all the ladies Louder now, help me out, go on All the ladies, let's talk about sex All right Yo, Pat, I don't think they gon' play this on the radio And <laughs> why not? Everybody have sex I mean, everybody should be making love Come on, how many guys you know make let's love? Let's talk about sex, baby Let's talk about you and me Let's talk about all the good things and the back ja, let's talk about sex, let's talk about seks. Let's talk about sex. Let's talk about seks Let's talk about seks, baby, and big. Ja, let's talk about seks en baby. En dat allemaal van uh, salt and pepper. Uh, wat een drukte, wat een drukte dolly. Ja, zeker weten. En uh, er komt net een heel bijzondere man binnenlopen. Ja. Een, eh. Uh, ja, ik, ik wil het eigenlijk toch eerst nog eventjes over de evenementen hebben. die We hebben, we hebben hier toch. Oh, we zijn ja, natuurlijk net ja, ja, weer een nieuwe uur ja, gestart. Het is een nieuwe uur, ja, dat Dus gaan ik we zou zeggen, ja, allemaal doen. natuurlijk weer. Welkom in het veertiende uh, uur van deze bijzondere uitzending van ZFM. Live vanuit uh, de Amsterdam Beach Hotel. En dat allemaal uh, met de 24 uh, Festival Zandvoort. Ja. En uh, ja, mijn naam is Fred Heij. En ik zit hier nog met, samen met Dolly Tempierik. En uh, ja. We presenteren het geluid van Zandvoort voor het komende en laatste uur. Wat ons betreft wel. Ja. Want straks neemt Mike Bulet het over. En ja. Bastiaan en Walter komen. Nog Roy van Buringen komt nog met het programma. Dus blijf erbij vanavond. Ja want, want, er, zijn nog, ja, want er zijn nog 33 evenementen te bezoeken. We zeker weten. Ja, die meedoen aan dit festival. En uh, wij van CFM zijn er natuurlijk uh, ook een van. Uh, dus wilt u meedoen aan, uh, aan onze uitzending van vandaag. Uh, kom dan naar de, de, het Amsterdam Beach Hotel. En schuif gewoon uh, lekker de eenmalig eventjes aan. Als sidekick van de CFM. Zo is dat. Hartstikke welkom. Ja. ja. En, en, en natuurlijk houden we he, iedereen op de hoogte van vandaag wat er allemaal te beleven valt in Zandvoort. En uh, ja, dat gaat Mike dadelijk ook nog vertellen. Ja, ja. Zo kan je nog tot 12 uur vannacht in het huwelijk treden voor één dag. Bij een oh. strandtent uh, Meijer aan Zee, nummer ja. 16. Dus, dus uh, het is je kans. Het is mijn kans. Mike, ja. Ja, ja. Ik, zou er, ik zou nu <laughs> gauw terug naar huis gaan en de vragen voor ja. één dagje. En ja. lekker. De, en lekker ja. De. ja, maar je moet straks nog uh, presenteren ook. Hè. Dat ja. wordt weer niks. Je bent ja, niet te laat. Uh, <laughs> dat zeg ik. En dan uh, ga ik wel de shaken uh, hier bij de, uh, de Bolspotbar. Ja. Het festival uh, op het hart uh, van Uit... Zandvoort aan het Bad Huisplein. En daar kunt u die die heerlijke uh, cocktailproeven die gewonnen ja. heeft afgelopen keer met de wedstrijd, ja. de surfcocktail. Ja, heel Wat wil je nog meer? Ja, ja. En, uh, en uh, ja, het programma, het podium, ja uh, dat al vijf uur bezig is uh, met met vele lokale en ook nationale artiesten. En ja daarom, en, dan uh, uh, uh, en natuurlijk ook uh, Jeroen van der Boom en. Uh, en ja, even kijken. Ja, wat hebben we nog meer? Peter Beens, we krijgen we straks nog... Uh, Raimundo ja, komt nog bij. Luna dan. komt nog bij. Van Kessel. Dus ja, ja. Nou, ik, ik, ik, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar ik ga het gewoon wel doen. Als je nog niet onderweg bent, kom gewoon. Ja, ja. doe het gewoon. En om negen uur kunt u meedoen met een yogales bij zonsondergang bij het Beach House Hotel. Oh. En ja. om half tien kunt u meedoen met een zomeravondwandeling uh, in de Kennemerduinen. Ja. ja, heerlijk. In ieder, ja. ieder geval, uh, het is uh, windstil. Het is prima weer, 18 graden ongeveer. 17, 18 graden. En, uh, ja, Het is gewoon heerlijk hier al. Het is droog. en uh, Het is uh, ja, gewoon geniet hier op Badhuisplein. Dus uh, mocht je niks te doen hebben, uh, je stap je in de auto op je scooter op de fiets. Of uh, kom even lekker lopend hier naartoe. Ja, het is... Uh, ja, het is geweldig. Uh, we hebben een gast hier uh, aangeschoven en dat is uh, David Blinko. Ja, David Blinko ja. uh, uh, is hier bij ons. Hij ja. uh, komt de 27 juni in het programma van Zandvoort Lunch. Daar gaan we ja. uitgebreid aandacht besteden aan zijn album. Ja, dat uh, is uh, getiteld is... Paradise in the Ghetto. Ja, als je er straks een nummer van zou kunnen draaien, zou hartstikke fijn zijn. Uh, ja, dat, uh, dat gaan we zeker doen. En dat doen ja. we dan inderdaad uh, eh, waar, de, waar de titel uh, op de cd naar uh, is eigenlijk de uh, Paradise in the Ghetto. Nou, liever of, uh, of, wat mij betreft of, uh, Love Street of Lotus. Dat, dat uh, zijn yeah. Zullen we Lotus doen dan? Dus. Lotus, Lotus is of uh, nieuwste Single, Nothing Like the Sun. Is het on this one? Ja, yes, zeker. Oh ja, yeah. Nothing Like the Sun. Nothing song, Like the, the Sun, dan gaan we, gaan we die doen. Ik blijf me verrassen. Ja. Ik ben benieuwd. Zullen we eerst nog okay. een nummer draaien dat we dan bij David terugkomen? Of uh, komt dat slecht uit? Nou uh, ja, uh, uh, uh, Doe poetsen, passen en meten, poetsen, pas maar, en meten. Ja, poetsen, passen en meten. Uh, we gaan gewoon eerst even een, uh, een plaatje draaien van uh, Digidex. En uh, ja, straks is het te laat en dan komen we zo terug. Ja, okay. zullen we het doen? Afgesproken. Doen we. Oké. Okay. Yes. Okay. Waarom zou ik nu niet zeggen wat ik straks wel doe?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 Sommige dingen zijn te kwetsbaar voor de grillen van de tijd Dat wie het weet mag het zeggen, voor dit moment ben ik het Omdat ik zie dat tekens van een tijd een doel niet missen Dat ik denk soms bij elk telefoontje, nou dit is het is Misschien ben ik een optimist die om jou een pessimist is Want soms staat de angst om te verliezen, bijna gelijk aan de definitie van liefde Dus in principe is die dunne lijn er eentje om te balanceren En tot die tijd wil ik nog alles van je leren, zoals jij me vroeger leert en ik zie de overeenkomsten met de tijd nog meer Nog meer dan de verschillen En als ik ook maar de helft van jou kan zijn van mijn kids Ben ik een tevreden man, hm, nou dan weet je dat Je weet maar nooit, ooit komt het moment Dat ik jou niet meer, kan vertellen wat ik denk Straks is het te laat, om te zeggen wat ik wou veel ik om je geef ik ben op jou. Straks is het te laat om te zeggen wat ik voel. Dus zeg ik nu al wat. Ik veel ik van jou. Ik stap over die tempo heen, oog, en oog met de tijd. Misschien waren wij wel die familie die het iets te weinig zei Ik voel het nog steeds en ik denk dat iedereen dat doet Binnen onze 3D familie is het even goed, we leven goed Maar iedereen is druk met eigen ding Met vijf gezinnen is de tijd moeilijk om te vinden Maar ik denk aan jou. en hoe gek het ook mag klinken Al die uren in de auto met z'n tweeën waren goud. Weg naar weer een avontuur en als ik iemand aan het stuur vertrouw Dan ben jij het wel, misschien een klein detail, dat dan wel Maar voor mij van onbetaalbare waarde Vandaar dat ik me soms zorgen maak van een zoon naar een vaag Dus als je vaagt een nieuwe liedjes, dan zal ik ze sturen Al mijn ruwe versies Want ik kijk naar de klok en die vertelt me dat het steeds later wordt Shit, pak mijn telefoon weer op en ik stuur m. Je weet maar nooit Ooit komt het moment Dat ik jou niet meer Kan vertellen wat ik denk Straks is het te laat. Zo, dan gaan we eventjes dit nummer onderbreken van DigiDex. En ja, we die aan het bidden. Ja, ik ben, er. ik ben hier bij Debbie Zandvoort, de tatoeage. Ja, de tatoeage, de ja. ja want, uh, ik hoorde net... Uh, ik hoorde net uh, van uh, de mensen hier dat het de hele dag al uh, uh, verschrikkelijk druk is, want mensen kunnen voor maar 45 euro een kleine tatoeage laten zetten. Ja. Uh, en dat is natuurlijk vrij uniek, zeker omdat de normale prijs uh, ongeveer 150 euro is per uur, ja. uh, daar begint een uh, uh, gemiddelde tatoeage uh, bij. Ja, dat uh, goed. Uh, nu zit Roy, onze bekende Roy uh, van Buringen, zit in de stoel. En ja. hij krijgt een tatoeage op zijn onderarm. Oh, uh... Raad eens, wat gaat Roy op zijn. Uh, wat hij heeft ook tekst en wat is de tekst, Roy? Dan leer ik nou van jou, toch? Nee hoor, let me entertain you. Oké. Okay. Ja, dus, uh, let me entertain you, uh, laat, laat die zetten. Ja. Um, Debbie, jij bent al de hele dag bezig. Um, uh, wat is je ervaring voor vandaag? Ja, goede drukke dag. Het stond echt heel de hele dag gewoon helemaal vol uh, Ja, het gaat goed. Ooit zoveel mensen op één dag getatoeëerd? Ja. <laughs> Dat was het. Wel vaker gedaan. David. Maar vind je het wel een unieke, een unieke gebeurtenis? Uh, ja, ik vind het leuk omdat het in hetzelfde is en omdat ik hier vandaan kom. En voor de rest ben ik heel veel in het buitenland voor mijn werk, dus dan is is wel leuk om af en toe zo'n dag mee te maken hier. En waar ben je dan zoal in het buitenland? Ja, ik werk als internationaal tatuartiest en als internationaal model. Dus ik word echt uh, geboekt door conventies om daar jury te zijn of om daar mee te doen aan de wedstrijden. Dus ik voel me ook echt ook groot. Ja. En zijn mensen dan ook uh, speciaal voor jou vandaag hierheen gekomen? Ja, er zijn wel heel veel mensen speciaal nu hierin. Ook omdat het een stuk goedkoper is, dan normaal. Ja, het <lacht> normaal. Groot gelijk dat de mensen daar ja. komen. Nou, je hoort dat ja, ja. je net. Ja, dat, uh, dat is begrijpelijk. Debbie gaat nu echt uh, zo meteen beginnen. Ze trekt haar handschoenen aan. Dus ze gaat zo beginnen met de naalden in uh, ja, de? Roy's vlees ja. te zetten. Ja. Roy, ben je zenuwachtig? Nou, eigenlijk wel, want het is je eerste tattoo. En uh, ja, ik vond het wel een eer om het uh, door Debbie te laten doen. Ze is toch zandvoorder. En uh, dat vond ik wel leuk om te doen. Hij ja, bent in goede ja. handen. Ja. Dat dus, zou we zo. Ja, hij is zeker in goede handen. Op het moment dat, ik, uh, dat die naald in mijn arm gaat, zeker? Natuurlijk ja, wacht ik op die naald. Ik ja, wachten dat hij uh, gaat schreeuwen, natuurlijk. <laughs> nee hoor, dat... Uh... Dat, uh, dat zullen we niet doen. Uh, er staan nu ook continu mensen toe te kijken hier nog oh, en waarschijnlijk te twijfelen om nog wat dat te, uh, door te gaan. Oh, nee. uh, ze gaat nu beginnen. Uh, ik... Uh, weet, uh, ze gaat er nog uh, een paar uurtjes door hier. Dus als mensen nog willen komen, dan kunnen ze natuurlijk hier naar de derde stand op het Padhuis komen. Ja, hé Bastian, uh, Maak je er ook nog foto's van als hij uh, een beetje gekke bekken Filmpjes, klinkt? filmpjes. We willen uh, ja, worden huilen. Ja, dat ga ik zeker doen. Kijk, zeker doen. Dat, uh, uh, het is allemaal te zien op onze uh, Instagram-account uh, straks. Zet hem, uh, uh, uh, uh, is het. Zandvoort. En Zandvoort, dus volg het he, op dat Instagram-account wat er hier allemaal gebeurt. Het uh, Instagram-account ja. van het ja. ZFM Zandvoort. Ja, daar kunnen we alle, alle foto's en filmpjes van uh, de Roy's pijnlijke ervaring uh, vinden. Heerlijk! <laughs> ja, ik uh, zal ze er allemaal opzetten. Hey, Dat is goed, de, Bastiaan. dankjewel! Hey, Succes! Joe. Zo, en, uh, ja, wij, wij schakelen gelijk over naar uh, David. Ja. Hi, David. David, middag. Ja, avond. Ja, het is avond. Hello, Dolly. Ja. Ja. <laughs> David, eh, ja. ik zou zeggen, Brand Los. je hebt een, een mooie CD uitgebracht. Ja. Eh, Paradise in the Ghetto. Eh, wat ik eh, eigenlijk een, een bijzondere titel vind. Sorry, ik verstond de vraag niet. Dat het een bijzondere titel is, uh, Paradise in the Ghetto. Ja, nou ja, het is eigenlijk een, een uh, uh, thema die telkens terugkomt op mijn album. Ja. En het heeft te maken met het feit dat tegenwoordig, we tegenwoordig hebben eigenlijk alles. Maar het lijkt alsof we dan steeds minder tijd voor elkaar hebben. Ja, ja dat, kan dat, ik, dat, uh, dat is het. Dat kan Rijkdom in, in armoede Armoe. ja. Ja. Ja. Ja. ja, zeker weten. David, uh, uh, waar kom jij oorspronkelijk vandaan? Schotland, in de buurt uh, van Glasgow Oeh, mooi, prachtig, wat mm -hmm. hoge woorden. Ja. Ja. Maar je woont in Nederland niet toch? Ja, ik woon al bijna 40 jaar in Nederland. En meer dan 25 jaar in Haarlem, naast de deur. En wanneer is jouw muzikale carrière begonnen? Begin jaren 90. Ja? Uh, speelde ik een uh, hele goede coverband, Avenue. Ja. Uh, we traden op door het hele land. We hebben ook uh, menige uh, beroemde Nederlandse artiesten begeleid, waaronder Litouwers Towers, de uh, Maar ik was samen met ons gitarist, Eddie Mulder, heel erg bezig naast ons werk als muzikant, uh, bezig met eigen muziek. En op een gegeven moment hebben we bij een programma van Veronica, Sterrenjacht, hebben wij een bandje opgestuurd. Een lang verhaal kortmakend. We hebben de finale uh, niet alleen gered. We hebben de finale gewonnen. En we Zo. hebben een laatste contract met Fonogram afgesloten. En we zijn ja. met hele Veronica-crew naar Singapore geweest... om een tv-special op te nemen. Ja. Daar. Ja. Mooi. En is Dank daar wel. deze cd die je voor ons meegebracht hebt uh, uit gekomen? Nee, dat oh. was echt wel heel lang heel geleden. Behalve lang. Oh, okay. één nummer. Uh, nummer drie, dat heet Waiting. Ja. En Waiting is eigenlijk... Een, um, een oud nummer in een nog oudere jasje gestoken. Ja. Oké. Okay. Uh, uh, meestal een, gaat het in een nieuwe jas, maar nou, jij ja, gaat het uh, uh, weg terug. Dat komt, Klopt. Dus weggedrukt naar, meer, naar het verleden. En ja, dat ja. heb ik ook met veel plezier gedaan. Ja. Uh, maar alle andere nummers zijn van. van uh, 2015 tot en met anderhalf jaar geleden 2017. En heb je daar een hele nieuwe formatie voor opgericht? Of zijn het uh, incidenteel uh, gelegenheidsformaties? Via via kennis. Uh, toevallig uh, iemand tegen het lijf gelopen. Ja. Um, etcetera. Uh, jong, oud, mensen. Uh, ik kom uit Schotland, Nederlandse muzikanten. Album is trouwens in Haarlem opgenomen. Ja. Uh, producer is ook uh, een uh, jongen uit Haarlem. Um, maar er zijn ook uh, twee Turkse jongens die op mijn album spelen en ook een bassist, een hele goede bassist uit Cairo. Egypte. Dus, nou, het is een internationaal gezelschap. Van alles en nog wat. Ja, ja. hartstikke mooi. Ja. Uh, David, dan nou kom jij de 27e weer naar Zandvoort. Uh, ja, bedankt voor de uitnodiging. Uh, uh, ja, nou, nee, graag. Uh -huh. En uh, uh, 27 juni in het programma Zandvoort Lunch. Uh, ja. Want dan gaan we even rustig met elkaar nog een keer praten Super. over je hele uh, achtergrond ja. en alles wat je beweegt. En dan gaan we een paar nummers van je draaien. Ja, drie over drie. Uh, ja, drie nou, nummers. Nou, ik, die, die ga ik. Live zingen en ik neem, een, uh, ik, ik neem een hele goede uh, gitarist mee. gitaristmaatje mee, Eddie yeah. Mulder. Yeah. En uh, we, gaan, uh, we gaan het uh, live doen. Ja, en uh, niet alleen dat. Want ja. uh, ik weet dat Jaap Koper uh, ook je gaat benaderen. Dus ook daar Kijk, ga je een keer komen. Al dus Alternative hè? Alternative FM. Dus ja, op de donderdagochtend, ja. uh, Donderdagavond, ja, sorry. sorry. Ja, graag. Ja. Maar in ieder geval, het, het leek ons leuk... omdat het nou toch al zo'n bijzondere dag was... met uh, mensen uit Zandvoort en de regio. Dat jij daar ook heel eventjes bij zou komen... om je alvast voor te stellen... En dat de Zandvoortse luisteraars en omgeving alvast kunnen luisteren Dankjewel. naar een van je nummers. Dankjewel voor de uitnodiging. En jullie zijn super, jullie zijn lief. Dankjewel. En je had zelf uh, welk nummer uitgekozen? Mijn nieuwste single. Het draait ja? ook heel goed bij uh, jullie uh, radiomaatjes uit Haarlem, uit de ja? stad. Het uh, heet Nothing Like The Sun. Nothing okay. Like The Sun. Heb Mag je nog een dit? Ja, zeker. Oh, zeker. Ook, sorry, ik heb nog een vraag. Ja. Uh, hier, uh, de, de plaat die we zo, die we zo gaan oh, draaien. Kijk, sorry, ik laat bijna eindelijk al van. Helemaal zenuwachtig. Nee, maar de plaat die we, die we zo gaan draaien. Uh, ja. Nothing Like The Sun. Ja. Hè? Uh, kun je in het kort vertellen waar de plaat op geïnspireerd is? Nou ja, dat komt dat komt ook voort uit het thema Paradise in the Ghetto okay. en we doen ons ding, we raken verliefd met elkaar, we raken in discussie met elkaar we hebben relaties met elkaar, we werken met elkaar maar zonder dat tijd uh, zonder, zonder de, de zon show. Zijn we nergens ja. met z'n allen? Okay. Dus dat is, dat uh, hebben we vanochtend al gezien, hè? Ja, Ja. ja. ja. ja. ja er was niks hier. Gelukkig is het op mijn ja. ja. Nu is het zonnetje, dan moet je kijken wat de ja. feest. Wat dat betreft ja. heeft David gewoon ja. helemaal gelijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Het is een feestelijke afsluiting van album. Maar ook een soort van: jongens, we ja. maken wat van, want. Uh, ja. Dat ja, is het. Het is, maar een, ene keer. het is een prachtig album vol met prachtige, heerlijke songs. Thank Echt. you very much. Ja, ik geniet er altijd Thank heel you. erg van. Ik dus, uh, nou ja, we gaan in ieder geval een nummer draaien eh, ja. van het album Paradise in the Ghetto. En dat allemaal van David Blinko. En uh, we hebben ja, we, we hebben een plaats dan. Ja? Nothing like the Sun. Oké. Okay. Super. David Blinko. David Blinko en Nothing Like The Song yeah. weet, je, weet je waar eigenlijk deze muziek aan doet denken gelijk meteen? Paul Simon Ja een okay. beetje met die Zuid-Afrikaanse ja. invloed die ja. Paul Simon op een gegeven ja. moment had. Ja. Ja. Ja. Het, heeft een heel, het heeft een hele, hele uh, uh, warme uitstraling door het hele nummer heen. Het, er zit in, ja. Je hoort inderdaad de boodschap dank, hef, waar, waar je, je het wel. over hebt. Ja. Er zit een hele warme uitstraling doorheen en het luistert lekker, het luistert makkelijk. Dank je ja. wel. Ja, en dat is eigenlijk ja. met de hele cd hoor. Ja. Ja. Het is dus, uh, zoveel jazzy pop. Ja, ja. Het, nou, het is, het is het heerlijke uh, muziek om naar te luisteren. En dit nummer is ook wel te e luisteren. E e beach, uh, beach music. Ja, ja. ja. ja. Uh, maar het is heerlijk om naar te luisteren dat sowieso. En uh, uh, ik denk dat we dadelijk nog uh, ja. even kijken, hebben we nog tijd ervoor? Hebben Omdat we nog misschien... tijd. Zullen we dadelijk nog even eentje draaien. Ja, super. Ja, mag ik, mag ik, ik, ik dan Love Street, Street, Street horen? Die ja. vind ik zo mooi. Rastjes. Oh, daar luister ik zo graag naar. Daar word ik helemaal vrolijk van. Ja, sorry hoor. Ja, dat geeft niet, het heet ook een donker kantje, dat nummer. Ja, maar even... oh, dat is mij nog niet opgevallen. Echt waar? Nou, als, als, als, dit, als dit een voorbode is voor de rest van het album. Dan, uh, ja, dan ga ik ga het zeker luisteren. Ja, moet je ook. Hartstikke ja, goed. Ja. Even kijken, hebben we nog wat te liegen? Uh, weinig eigenlijk, denk ik, op dit Even moment. Ik nog wat te liegen. Nee, uh. <laughs> <Ja>. <laughs> Zit je op de live radio, ga je ervan uit dat er eerlijke mensen hier achter de knoppen zitten. heb je Fred, Zit, ja. heb je nog wat te liegen. <laughs> Daar ja. gaat lastig niet toch een klein beetje over. Ja, ja, ja. ja. Nee, als het goed is, uh, is uh, Miriam Ferrano onderweg hier naartoe. Ja, ik, ik hoop het. Om uh, even te kletsen over het optreden dat ze hier gehad heeft. Maar ja. ik heb er nog niet gezien. Nee, ik ook nog niet. Nee, nee. en we, we gaan natuurlijk. We zijn eigenlijk toe aan het spel met uh, Mike Bule. Oh, ja. zijn we er niet? U kent hem wel. Ja, dus het is half acht. Uh, mm. Ik dacht dat we die om acht uh, om uur zouden gaan doen. Maar nee, acht uur is het NOS-journaal. Nee, en ik dat, dacht en dat we in ieder geval van acht tot half tien. Oh, dat, nou, dat mag ook. Dat kan we kunnen ook wel iets later doen, want ja, ik nou, heb wel wat ja, ik heb ja, nodig aan het spijt. Rik, ik heb in ieder geval nog last klaar staan van David. Ja. Uh, Gaan we dat eerst van even. David Brinkro. Gaan ja. we dat eerst ja, doen. Eerst uh, laf. Zullen we dat doen? Ja, en dan, dan doen we dat. Dan breien we verder. Is goed. <laughs> Dat is, uh, dat is niet slecht. Uh, niet, uh, niet, niet nou, oh, soms, ja. soms ben ik zo blij dat ik niet is... doof ben. Dan oh, zou, zou je dit moeten missen. Ik ja. word hier altijd zo vrolijk van. Ja. Hij, wat David zegt. Er zit ook een donker randje. Aan, is me nooit opgevallen. Ik word zo vrolijk van ja, dit. Nou, het is ook een vrolijk randje. Dus, uh, het is, uh, ja. het is, het is dus geen alleen al Een dag, beetje te vrolijk af. En toe, wat ik ook uh, wel knap vind. Dat, ja. dat, ik heb het wel eens met, met de jongens gehad over in mijn programma en met ook met andere mensen. Ja. Het is, het is, het is, vandaag de dag is het nog steeds zo moeilijk uh, om uh, originele muziek te maken met echt een eigen geluid. Want er is al zoveel muziek geproduceerd. Ja, klopt. En dat is een heel mooi voordeel. Af en toe ook een beetje nadelig. Maar dit is niet iets wat je alledaags hoort. Nee, precies. En daar, Het dat, heeft dat, echt dat vind ik zijn knap. eigen, dat zijn echt eigen identiteit. En dit spreekt mij zo ontzettend aan. Ja. Jouw stem, de muzikanten die, uh, die je ondersteund hebben met het maken van de cd. Ik vind het, ik vind het een topproduct. Echt ja, waar. Ik heb er ja. uh, anderhalf jaar over gedaan, en de muzikanten en de, de producers uh, uh, van begin tot einde. En ja. uh, uiteindelijk ben ik erg blij met de resultaten. T terecht? Ja. En ja. ik ja, kijk je ook er ook zijn. naar uit dat je de 27e ja. live bij ons komt Samen stond. met en Eddie Mulder. Ja, helemaal ja, leuk gitaarheld van het noorden. Ja, echt? Ja, ja, ik ja. ja, ja. oh, ben zo benieuwd. Ja. ja. Nou, jij hebt een mooi programma voor de boek. Dus de 27 e 27 En dat is van een duidelijkheid Dat is op een donderdag. Ja, de 27 e tussen 12 en 2. Nee. Bij Zandvoort Lunch is David bij ons de gast. En dat is... Uh, oh nee, ik wou zeggen, tevens de laatste uitzending voor de zomerstop. Maar ik heb nieuws, er is geen zomerstop dit jaar. Nee, nee dat doen wij niet aan, joh. Nee, maar Zandvoort Lunch heeft normaal gesproken oh. ieder jaar een zomerstop. En eigenlijk... Zou ...zouden we afsluiten met David. Mm -hmm, ja. Maar uh, de zomerstop is uh, afgelost. We gaan gewoon door. Nou, wat nou? Nou, het hoort eigenlijk ook gewoon, hè? want zomers ja. uh, is het hier drukker dan ooit. Dus... Ja. ja, volgend jaar helemaal. Oh nee, dat is in mei hè? Dat is het in mei, ja. Ja, ja. ja, dat wordt nog wat gezellig hoor. Ja. Ja. Goed, ik kijk nou. even naar Fred. Ja, ik, David, ik, eh, ontzettend bedankt voor je komst. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja. graag gedaan. En uh, ik ja. zou zeggen, tot uh, over de anderhalve week. Anderhalve week, ja. ja. De 27e. Ja, ja. tien, tien, ja. ja. tien dagen later. Tien dagen later. Tien dagen later. CFM Lunch ja. op donderdag 12.02. Zeker gaan luisteren. dus. Ja. Dan, uh, dan ziet u, of. Uh, nee, nou ja, ziet u, ja. Uh, Heel nee. Dan hoor je David Blinko daar. Ja, ze kunnen weer. hem ook zien hè. Ja, ze kunnen hem ook zien. Ja. En lifenl Oké. En dan zijn we in beeld. Zeker. Ja. David, bedankt voor je komst. Graag gedaan hoor. We gaan uh, nog een plaatje draaien. Jeffrey uh, komt hier en hij hebt het over. Nee, het komt niet meer goed. Oh, nee, echt niet? Het komt niet meer goed. Nah, Helemaal nee, dat... niet meer. Zeg oh, dan me dan dat ga niet maar dat het niet zo is. Zeg maar dat het niet zo is. Ga ook kijken bij Roy of dat klopt: dat het niet meer goed komt. Oh wat, oh, wat zal je gebeuren? Ja. We zullen het zien. Oh, oh nee. He? dat, dat je, dat je zo moe bent dat ineens je, je, je arm de andere kant uitschiet. Oh, wat, wat, weten, eten, wat liefde doet. Dingen die we deden, fout en goed, vallen en weer opstaan. Het is goed bedoeld. Alles wat erbij komt, hebben wij gevoeld. Als jij had geweten dat ik het weet, jij hebt met een ander. Ons bed gedeeld Er valt niets te zeggen Niets voor jou om uit te leggen Alles wat we deelden, dat is voorbij Alles wat nu pijn doet, dat is voor mij Nee, het komt niet meer goed Nee, het komt niet meer goed Vreesten is werkelijkheid Alles wat we vrienden Verleden tijd Nee het komt niet meer goed Nee het komt niet Dingen niet meer weten waar ging het om. Alles wat terecht was, maakte jij weer gewoon. Al die mooie woorden, over oh het was ik dom. Misschien is het beter dat ik nu ga. rustig denken waar ik nu sta. Er valt niets te zeggen, niets voor jou om uit te leggen. Alles wat we deelden, dat is voor mij. Alles wat nu pijn doet, dat is voor mij. Nee, het komt niet meer goed. Is werkelijkheid. Alles wat we blenden verleert. Vriek komt hier. En uh, ja, het komt niet meer goed. Ja, Rooij is uh, inmiddels gearriveerd met uh, nee, Dolly arm. Het komt nooit arm. meer goed. Het komt nee. nooit meer goed. Nee. Er staat een... Uh, ik heb het gelukkig niet gedaan. Zoveel bier had hij nog niet op. Let me entertain you, staat er. Met een ja. uh, microfoon. Hij is helemaal in plastic vacuum getrokken. Ja, hij zit toch helemaal ja. in plastic. He, um, Ik ben er blij mee. Ja, ja Even kijken hoor. Ja, iemand is, uh, is aangeschoven. Roy is natuurlijk ook aangeschoven. Ja, we hebben een nieuwe ja, sidekick hè? Ja, we hebben eventjes een nieuwe sidekick. Nou ja, ja nieuw, nieuw. Hij is Dit? al een paar keer ja, is een paar bij, keer bij mij geweest in de studio. Ah, dus dat, uh, ja. Maar voor mij is ja. André nieuw. André is nieuw, ja. Ja. inderdaad. Ja, dat ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Maar André heeft, uh, heeft zo nu en dan wel eens even een nieuwtje. André, wat heb je vandaag? Nou, ik, uh, las, uh, ik lees soms hele gekke dingen in het nieuws. En wat voor geks nu? En nu gaat het over. Uh, vruchten. Vruchten? Ja, uh, exotische vruchten. En dat is uh, geprobeerd door een vrouw ook, die uh, toen uh, 50, 10 grijs uh, uh, in nee, de, de auto. Uh, niet in dit geval, oh, okay. maar het gaat hier om andere vruchten, uh, verboden vruchten. <laughs> het gaat hier om een zeldzame vrucht. Oké. Okay. Uh, die is gevuild in Thailand voor 43.000 euro. En wat, wat maakt, het maakt het nou gros? zo bijzonder? Nou? Het is zo groot als een basketbal. En als je hem opensnijdt, geeft het rotte eierenlucht. Oh, maar dat is zo'n ding. Dat ja, heb ik eens op tv met gezien. Met stekeltjes en weet ik veel wat. Het schijnt heel lekker te zijn. Wat voor ja. ons kibbeling is, is voor hun eigenlijk... Uh... Maar van die geur ga je echt lopen kokken, ja. hè? Ik denk zijn... dat wij dat echt niet lekker vinden. Nee, nee, nee. nee. 43.000 euro? Ja, het schijnt uh, heel bijzonder te zijn in dat soort landen. Een gaat je appeltje voor de doorslag. Zo'n grote bal. Nou, uh, maar... Nee, als ik dan toch moet kiezen... <laughs> dan maar iets wat lekker uit. Ja, Even. maar net zeggen... Ja, wat een dat, verhaal, Ja, dat was ja, het eigenlijk. Nee, nee, nee. Ik, denk, oh, ja, ik vond het. het wel opvallend eigenlijk. Omdat nou. ik het nooit heb gelezen of van gehoord. En ik weet nog niet eens wat de naam ervan is. Maar, uh, het staat er niet bij hoe het heet. Nee. Even kijken, ja, er staat. Um, het komt ergens uit Thailand voor, het is een exotische ja. vrucht en het is de grootte van een basketbal. Ja, ik heb ja, het wel eens geweten, ja. weten, maar ja. ze hebben sowieso al uh, aparte dingen. Is Astrid Joost in de zaal? Is Astrid Joost in de zaal, dan kunnen we het opzoeken. <laughs> Nee, nee, zeg het, ik neem wel een, een tompoesje of zo. Ja, precies, ah. dat is wel lekker. Ah, jij met je pushers <laughs> altijd. Je weet waar ze van gemaakt zijn, hè? Ja, ja, ja, een koor. Oh, ik heb de naam, het is de Durian. De Durian. De Durian, ja. Ja, durian. oké. Okay. Ja, nou, dat hoef ik niet te zoeken. Nou ja. ja. Jij gaat door voor de volgende ronde. Ja. ja. Nou, nou mooi. André. We gaan even op zoek naar iets anders ja. leuks. Ja, want even kijken. <laughs> uh, ja. Het is bijna kwart voor acht. Ja. En uh, ja, we hebben nog zoveel dingen eigenlijk, maar... Uh, ja, het zit er voor het, ons bijna het, het op, Het zit er he? voor ons in ieder geval bijna op. ja. Uh, nou ja, in ieder geval dankjewel André. Graag gedaan. En, uh, ja, nou ja, graag weer tot de volgende ronde tot natuurlijk. De volgende in de studio. Ja. Uh, hoe vind je het hier dat, uh, op het Badhuisplein uh, Zandvoort? Ik vind het hartstikke gezellig. Ja? De sfeer is goed. En uh, lekker eten, lekker drinken. Dus ja. uh, de mensen die luisteren, komen gezellig langs. Het ja. is hartstikke leuk. Lekker weer. Dus geniet ervan. Het zeker. wordt gewoon, uh, ieder, ieder kwartier wordt het leuker. Ja, het, het wordt steeds drukker. Dus het is een mooie afsluiting van de week leuker. eigenlijk. Uh, heel de zeker, week we, uh, zeker. Uh, ja, ja en gehad. morgen hebben we nog de jaarmarkt. Ja. ja, ook dat nog. Wordt ook gezellig. Ja. En we hebben morgen ook voor de opera liefhebbers een prachtig classic concert. Uh, het opera uit Almere. Komt dan naar de kerk op het kerkplein voor een prachtig concert. Half drie gaat de deur open. Okay. Drie uur begint het concert en een kaartje kost vijf euro. Ah, dat is niet zoveel. Dat moeten doen Niet zo. om zoiets moois mee nee, te maken. Ik? Ja. ik snap niet hoe ze het nog steeds vol kunnen houden ja. om die entree die kruis, op vijf euro ja. te plaatsen. Ja, ja. ja. Ja, maar, ja, maar ik ga er weer gretig gebruik van maken als je die hebt Ik ga genieten morgen. Juist. Nu gaan we eventjes genieten van Wijner uh, Ritchie. Ook man. the only one. Prachtig. Come no. De van mijn origi. You're the only one. En, uh, ja. We gaan uh, toch wel een beetje opschieten naar de, de klokken van acht uur. Ja, we ja. zitten erop, Fred. Ja, voor ons wel. Ja, voor, voor het feest weer. nog week uh, hey, Nee, Het feest nog lang niet. Het, het, het bedoel, feest uh, gaat alleen maar groter ja. worden en groter ja. worden. Het blijft groeien. Ja, Allemaal, we, we ja? hebben dadelijk natuurlijk nog uh, Jeroen van de Boom mee. we hebben Peter Beensen, Yves Berensen. Luna. Luna, inderdaad. Uh, uh, Patrick van Kessel. Ja. Uh, we hebben DJ benen. Raimundo. Ja. Nou, noem ze allemaal maar op. Ja. Het is toch niet te geloven. Eens en Mike, heb, Mike hebben we ook nog. Mike Bulee komt ook nog. <laughs> ja, je gelooft het toch niet, hè? Nee. Ja. Hey, en, ja. Even kijken hoor. Uh, ja. ik, ik hoorde net Crumpy is niet meer. De kat Crumpy. Ach ja, Crumpy is ja. overleden. We ja. hoorden het net van André. De ja, meest André. zagrijnige kat. De meest zagrijnige kat van de... Ja. De kat ja. die ja. altijd zagrijnig keek. Ja. Ja. Die is helaas overleden op 7 jaar leeftijd. Uh, wat is er met hem gebeurd? Hij had een blaas ontsteken. Ach oh. god, dat je ja. daar toch mee aan je moet komen. Ja, He? ik... Uh, en ben uh, je zo rijk hè? Ja. Ja, ja, zijn baasje werd rijk. Ja, nou jij hebt je zoveel geld en toch ja. overlijd je dan nog aan en een blaasontsteking. Zo zie je maar weer dat mogelijk. geld die alles goed kan maken. Eigenlijk. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar je ontloopt je lot niet. Ik denk wel dat hij een leuk, nou ja, leuk. voor het baasje is dat een leuk leven geweest dan. Ah ja. ja maar hij heeft zelf toch ook van een leuk kattenleven ge, gehad, Dat neem ik aan denk van wel. Ik, ja, hij is al wel goed geweest. Eh, ondanks dat hij al, al door zo'n zagrijnige uh, harsen zat. <laughs> Zoveel geld dat de zag gerijden. Ja, nou dat kan ook nog. Ja, dat geloof ik graag. Ja, ik, ik wilde nog eventjes ja. een plaatje aan draaien, want daar hebben we net al over gehad. Uh, Peter Beens die treedt vanavond ook op. Ja, en, ja. Uh, ja, hij heeft een, een nummer uitgebracht. Uh, waarom heb je nooit gezegd? En dat is uh, ja, dat, dat al dat geld komt ten goede uh, aan de Alzheimer Stichting Nederland. Heel goed. En, uh, ja, dus, dus voor iedereen, uh, ja, ik zou zeggen, schaf hem gewoon aan de single. En, en dan draag je ook bij draag je aan je ook het fonds. Bij. en Want ja. ja, ik zeg altijd maar, het moet je zelf overkomen of in ieder geval een familie met ja, je kinderen en, of uh, noem maar wat. Nog niet zo heel lang geleden uh, uh, is er gemeld dat er een onderzoek gaande is waarmee ze een grote doorbraak verwachten. Ja. Ja, ja in het voorkomen van uh, Alzheimer. Ja. Er gaat blijkbaar een, een soort van vaccin of iets komen ja. wat het tegen kan houden. Ja, goed. Ja. Ja, het, het proces wordt uh, enorm vertraagd. Ja. Uh, dus uh, ja, er is nog steeds veel onderzoek nodig. Dus Precies. ook deze, deze single uh, heeft, hij, heeft hij daaraan uh, bijgedragen. Heel goed van Peter. En, uh, ja. Hij treedt straks op uh, hier bij het casino, ja. het Badhuisplein. Dus ik zou zeggen, ja, wil je het zien, uh, kom hier naartoe. ja het is hartstikke gezellig. En, uh, we gaan hem eventjes draaien. Waarom heb je nooit gezegd, Peter Beense...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 nu ze jou niet meer begrijpt, is het misschien te laat. En heb je spijt als zij jou straks voorgoed verlaat? Waarom heb je nooit gezegd, hey maar ik hou van jou? Ga naar haar toe en kijk haar even heel diep aan. Als zij ogen ziet, dan dringt het tot aan hoor. Dan zal het straks weer beter met je gaan.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 Zal het straks weer beter met je gaan Beter met je gaan. Microfoons. Zo. He, zo. Ja. Dolly, je bent er nog hè? Ja, zeker. Ja, het ja, was een gevoelig nummer. Ja hè? He. He? Nou. Ja, het, is, het is een prachtig nummer. Dus ja, ja. ik zou zeggen, je kan hem online gewoon aanschaffen bij de bekende downloadsites. Ja. En ja, ik zou het zeker doen. Tuurlijk moeten mensen dat doen. Het is belangrijk genoeg dat er een uh, oplossing gaat komen voor die nare ziekte. Ja, dat vind ik ook. Ja, en, ja. Uh, ja, voor, uh, uh, ik snap wel dat iedereen dan gaat zeggen van ja, maar er zijn zoveel ziektes. <lacht> ja, maar ja, je moet toch ergens een beginnetje maken. Zo is het. En uh, je geeft wat geld uit, maar je krijgt er dan ook wel iets wel voor terug. Je krijgt er ook iets voor terug, inderdaad. Ja, Daarom zeg ik, het zal je naasten overkomen of uh, familie of uh, kinderen. Of, noem het maar over. He, want ja. er is geen leeftijd aangebonden aan, gebonden, aan nee, Alzheimer. Nee, ja op jonge leeftijd want, uh, ja, hoor. Ja. Ja, en dat, uh, dat is wat een uh, hoop mensen toch wel vergeten. Mm. Hey, um, ja. Ja, onze tijd zit er nog vier minuutjes, hebben we. Jeetje. Dus onze tijd zit erop. En, uh, ja. Nou ja, we, we zijn hier nog wel, dat nog wel. Dat wel, uh, maar we gaan wel even, wel even dat de pollen zien. He, ja, dat we sowieso. gaan even naar buiten hoor. Strakjes schuif ja. ik nog wel even aan uh, bij uh, Jeroen van der Boom en uh, ja. Roy en Mike. En, weet ik het allemaal, wie nog meer? En ja, tot die tijd van 8 uur gaan we even zo'n nummertje draaien van Pieter Gabriel en In Your Eyes. Ik zou zeggen, bedankt jij ook voor de... He, naast mij uh, aanwezig te zijn. Nou, heel graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ja, ik ook. He, en ik hoop is, dat uh, straks Mike... Uh, ben, ben jij ook mee, Patrick? Mike en Patrick... Spelletje, uh, spelletje. Uh, spelletje, Ja, net zoveel plezier zullen uh, hebben. Wat, wat, de was, wat was het uh, spelletje wel eens? niet? Is? Je moet het maar weten. Oh, oké. Okay. Ja. ja, je moet het maar weten. Ja, ja, nou, dat, dat bedoel ik. dat is het hele probleem <laughs> af en toe ook, hoor. Ik weet het niet altijd. <laughs> oké. Okay. We gaan uh, ja, een plaatje draaien van Pieter Gabriel. En, uh, yeah, in your eyes. En ik zou zeggen, ja, in ieder geval voor ons uh, tot volgende week. Uh, en voor mij tot maandag. En voor jou tot maandag. En uh, ja, bedankt voor het luisteren. Zo is dat. Bedankt voor het luisteren. Gewoon, uh, ja. En nog een fijne avond. En misschien komen we straks tegen op het Badhuisplein. Ja, en uh, ja, kom sowieso naar het Badhuisplein. Ga ja. het doen.